Kokkie, kan ik een van mijn liedjes zingen voor een bordje met frietjes? De lekkerste, zegt men, liggen hier in de pan en jij bent de beste bakker van het land. Yes, ruil met mij een liedje tegen een heerlijk frietje. Kom, schenk mij een frietje, dan zing ik voor jou een liedje. Dan zing ik voor jou mijn mooiste liedje.